Tien uur ons Montseré met het NMS-journaal. De Syrische staatstelevisie meldt dat er bij de strijd in Couser enkele Belgen zijn gedood. Ook zouden enkele Belgische strijders zijn gearresteerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel kan het bericht niet bevestigen. Volgens een verslaggever van de Syrische staatszender hebben de Belgen gevochten aan de kant van de opstandelingen. Het Fries Dagblad roept heel Nederland op om geld te doneren aan de krant. In mei riep het laatste zelfstandige regionale dagblad... nog alleen de eigen lezers op om een financiële bijdrage te storten. Op de actiesite krantredden.nl staat dat de krant het moeilijker heeft... omdat er veel minder advertentieinkomsten zijn. Hoofdredacteur Koistra zegt op de site... ik vind het moeilijk om toe te geven. De Vriezen redden het niet zonder de rest van Nederland... en daarom vragen we ook uw steun. De Britse prins Philip is opgenomen in het ziekenhuis... voor een kijkoperatie in zijn buik. Volgens Buckingham Palace moet de man van koningin Elizabeth waarschijnlijk twee weken in het ziekenhuis blijven. Philip, die volgende week 92 wordt... heeft al een paar jaar een kwakkelende gezondheid. In mei werd zijn officiële agenda daarom geschrapt. De actie Du heeft tot nu toe ruim 25 miljoen euro opgebracht. En dat is minder dan vorig jaar rond deze tijd. Toen stond de teller op ruim 28 miljoen euro... Ongeveer 7800 mensen deden dit jaar mee, zo'n 700 minder dan vorig jaar. De deelnemers fietsten en liepen de Franse wielerberg Alpe d'Huez maximaal zes keer op en af. Ze haalden daarmee geld op voor kankeronderzoek. De definitieve opbrengst van Alpe d'Huez 2013 wordt in oktober bekendgemaakt. De finale in het vrouwen-enkelspel op Roland Garros gaat tussen de Russin Maria Sharapova en de Amerikaanse Serena Williams. Sharapova had drie sets nodig tegen de Wit-Russische Azarenka. En Williams had geen enkele moeite met de Italiaanse Herani, die maar één game won. Sharapova is de titelhoudster in Parijs. En dan het weer. Vanavond blijft het nog wel een tijdje warm. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt 15 graden op de wadden tot rond de 25 landinwaarts. Zaterdag en zondag komen er wel meer wolken... maar de kans op een bui blijft klein. En met 14 tot 23 graden wordt het iets minder warm. Dit was het NMS journaal Aan nou, verkeersinformatie: hier staat één file op de A28... van Utrecht naar Zwolle, tussen Afritmaren en Leusten, drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, Nederland-Duitsland voor jonkies. Bas Stichler volgt het EK onder 21 in Israël. Bas. Het werd in de eerste helft 1-0 door Maher, het werd 2-0 door Wijnaldum. Duitsland leek rijp voor de sloop, maar in het begin van de tweede helft... ging de bal op de stip en werd het 2-1 en wankelt Oranje zelfs. 2-1 is het met nog een kwartier. En dan in dit uur de ontknoping natuurlijk van dat dubel. Verder ook aandacht voor Roland Garros. We praten over de halve finales in het vrouwentoernooi. Serena Williams toonde weer eens haar spierballen en haar talenknobbel. Dank u wel. Ik het publiek ik ben heel blij vandaag. En in Jakarta spreken we met Dirk Kuyt over zijn bescheiden rol in het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Is soms moeilijk, maar het, het, het fijne is dat de bondscoach wel vanaf dag één heel erg duidelijk naar mij is toegegeven. En behalve voetbal en tennis kijken we ook vooruit naar de komende NBA Final. Dat doen we met Mart Smets. En dat zal gaan over Usain Bolt. Hij was vanavond te langzaam om te winnen. Bas het is spannend. Ja, en dat hadden we halverwege eigenlijk niet verwacht. Jong Oranje tegen Duitsland, maar nog een kwartiertje is 2-1. Terwijl we nu kijken naar een blessurebehandeling van uh, Stefan de Vrij. De man die eigenlijk hoogst persoonlijk in het begin van deze tweede helft verantwoordelijk voor is dat het weer spannend is. Want de eerste helft was Oranje echt een klasse beter dan de Duitsers. Dat leverde goals op van Maher en Wijnaldum. Twee keer ging de Duitse keeper niet vrij uit overigens. Maar in het begin van de tweede helft, echt in de allereerste minuut, heeft de Vrij nou of iets niet gezien of gehoord. Ziet een tegenstander uit het hoofd. Verspeelt drie meter buiten zijn eigen strafvolgebied de bal. Er komt van de Duitsers één paasje naar Holtby. Die loopt het strafvolgebied binnen. Wordt door zoet tegen de vlakte getikt. De bal op de stip. Zoet krijgt geel. Dan mag je nog blij zijn dat je niet tegen de oploopt die je rood geeft. En Rudy be benut dan de strafgop. Dat doet hij overigens prima. En zo staat het 2-1. En eigenlijk vanaf dat moment... Is het Nederlands elftal meer achteruit aan het lopen dan vooruit. Vergeet het te voetballen. Belandt het in een soort vechtwedstrijd. En de kracht waarmee Nederland juist voetballend de Duitsers de baas was in de eerste helft is totaal weg. En dat levert eigenlijk een duel op waarbij Nederland zichzelf een beetje uit de wedstrijd heeft gespeeld. De Duitsers. Maar ja, het zijn Duitsers die ruiken wel mogelijkheden als het op die manier moet. De beuk erin. Uh, sturm drank, Veel beweging. Veel loopwerk. Dan gaat het allemaal wel. Voetballend zijn ze echt de mindere. En natuurlijk van de generatie van Duitse voetballers onder de 23. En die zijn hier allemaal niet. Kun je een geweldig elftal maken met Gutsen en Royce en Gundogan en Draxler en Schuurler, denk ik nog. Maar die zijn er allemaal niet. Bij Nederland doen ze wel mee. Dan heb je een streepje voor. Maar dan moet je wel rustig blijven. En dat doet Oranje eigenlijk al een hele tweede helft niet. Ingooi voor Van Rijn. Aan de rechterkant van het veld de klok naar 78 minuten. Er is gewisseld, Wijnaldum, de maker van de tweede goal met een lichte blessure naar de kant. Jozefzoon is zijn vervanger, die wilde nu vandoor aan de rechterkant. Maar wordt eh, tegengehouden door Stefan Tesker, die daarbij ook nog licht geblesseerd raakt. En dat is een speler van Hoffenheim, maar de oplettende luisteraar denkt nu, hé, hey, waar ken ik die naam van? Nou, die heeft in de jeugdopleiding van FC Twente gespeeld. Die pikte hem toen op van Schalke, en inmiddels speelt hij dus bij Hoffenheim. Maar hij heeft een verleden in Enschede, hij reed geloof ik nog eens een keer vlak voor een wedstrijd van Hoffenheim terug om het kampioensfeestje met de belofte van Twente nog mee te maken. En die staat dus nu hier in het veld. Balbezit voor de Duitsers via Rudy, de man dus van de goal. De speler van de Hoffenheim, de benutte strafschop. De Duitsers willen naar voren, Nederland moet naar achteren. Het is nog twaalf minuten. Eén beslissende counter van Oranje, dat zou ook nog maar zo kunnen. Maar eerlijk is eerlijk, de 2-2 hangt meer in de lucht dan de 3-1. Sterker nog, de Duitsers schoten ook al een keer op de lat via Volland, een van de invallers... Daarmee nog maar eens onderstreept dat Oranje toch echt behoorlijk onder druk zat in de tweede helft. Goed, gaan we ondertussen naar uh, Roland Garros. Het toernooi. daar krijgt uh, de finale die vooraf werd verwacht. Uh, de nummer 1, Serena Williams, neemt het uh, zaterdag op tegen de nummer 2, Maria Sharapova. Vandaag uh, wonnen ze hun halve finale en daar gaan we over praten met Mark Brasser. Dag Mark, 6-0-1. 6, -6 <lacht> ja, Iets meer dan drie kwartier en Serena Williams was weer klaar met de tegenstander Errani. Was, yeah. uh, was het saai, was het echt zo van... nou? Nee, nou ja, saai. Ja, het, was wedst, het, was, het was geen wedstrijd, het was één richtingsverkeer. Maar ik moet zeggen dat ik behoorlijk onder indruk ben van uh, Serena Williams. Die heb ik denk ik nou, uh, nog nooit zo goed zien spelen. Uh, de, de, de cijfers, daar zal ik even mee om de oren slaan. Uh, dat wordt niet voor niks allemaal bijgehouden in het tennis. Het is een sport van statistieken. Ja, als je ziet dat Sarah Erani in de hele wedstrijd maar drie onnodige fouten heeft gemaakt. Dat ze een mm. eerste servicepercentage haalt van 80%. En dan dat ze met 6-0 en je verliest. Ja, dat moet een reden hebben. En dan ga je kijken naar de cijfers van Serena Williams. Die heeft in de hele wedstrijd 48 punten gemaakt... waarvan 40 winners, dus 40 direct gescoorde punten. Ja, en dat zegt eigenlijk alles over deze partij. Alle services van Irani, die werden meteen door Serena Williams aangepakt. Ze, ze, ze scoorden vanuit alle hoeken en gaten. Ja, en dat eh, Irani maar drie fouten maakt. Ja, voordat ze een fout kon maken, was het punt eigenlijk al afgelopen. Ze heeft zelf in de eerste heeft ze één winner geslagen, Irani. In de tweede set heeft ze één winner geslagen. En ja daar is het gewoon bij gebleven. Ze is geen moment in de wedstrijd gekomen. Uh, Serena Williams heeft dat niet toegestaan. Speelde nou, nagenoeg foutloos. Nogmaals, ze knalde... Alles werkelijk weg. Irani is natuurlijk een speelster. Ja, dat, dat weten we. Dat hebben we vorig jaar ook gezien in de finale. Niet met een hele goede service. Ze moeten het echt hebben van werken, van lopen, van in de wedstrijd komen. Daar, daar, daar is het allemaal niet van gekomen. Voord, voordat, voordat Irani misschien een beetje warm was, was deze wedstrijd al gespeeld. Ja, want de balik eigenlijk. Irani maakt dus uh, weinig fouten. En vervolgens, uh... vervolgens uh, verliest ze toch. We moeten even naar Bas Tichler. Bas, goed of slecht nieuws? Het is slecht nieuws, want de gelijkmaker zit erin. 10 minuten voor tijd. En komt op naam van Holtby. Speler van Tottenham Hotspur en Alom wel aangewezen als de grote man in dit Jong Duitse elftal. Ik vind dat die bal er niet in mag hoor. Want hij loopt vanaf de linkerkant naar binnen. Passeert eigenlijk 2-3 man. Dat doet hij allemaal best aardig. En op 20 meter komt er een droge schuiver. Waar ik niet anders kan concluderen dat zoet die bal te laat ziet aankomen. Want hij zit redelijk in de hoek, maar ook niet meer dan redelijk in de hoek. Feit is dat de keeper van RKC schuidenstreep PSV. Schuine Jong-Oranje er geen hand tegen krijgt. En nogmaals, onhoudbaar leek die minuut. De verdedigers zijn allemaal net een pasje te laat. De keeper is net een pasje te laat. En waar de Duitsers al een poosje op azen. En wat eigenlijk al een poosje in de lucht ging, dat gebeurt dus nu. En de aanvoerder van Jong-Duitsland, Holtby, krijgt dan de treffer achter zijn naam. Het is 2-2. En nou ben ik benieuwd of Oranje nog verder gaat met nog 10 minuten bibberen. Of dat ze de rug kunnen recht en zeggen, oké, okay, en nou wij weer. Want voetballend nogmaals was Oranje beter... Maar daar hebben we de hele tweede helft al niets meer van gezien. Nou, hopelijk dan wel in die laatste negen minuten. Um, dat was Bas Tichler, zometeen meer van hem. Terug naar uh, Mark Brassen. Nou, Erani hebben we dan wel gehad. Uh, naar de andere halve finale tussen Sharapova en Azarenka. Dat ging over drie sets. Dan denk je nou, dat is wat boeiender. Was dat ook zo? Ja, het was, het was wel boeiend, inderdaad. Niet altijd even goed. De eerste set overduidelijk voor Sharapova, die goed speelde in de eerste set. We houden ze dan de eerste game, maar veel winners sloegen de lijnen op. Het lukte allemaal bij Sharapova. Asarenka had er geen antwoord op. Nou, in de tweede set draaide dat om. Toen kwam Asarenka er veel beter in. Zij vond de lijnen, speelde scherp en daar had Sharapova dan weer geen antwoord op. En toen kwam er een derde set. en Dat was wel ja, een heel wisselvallige derde set. Zeker vanaf de kant van Sharapova, die ja, vrij matig serveerde. Toch weer uitkwam op 11, geloof ik, uit mijn hoofd even. 11 dubbele fouten. Veel te veel natuurlijk. Een game had waarin ze, ze matchpoints had bij 5-2, bijvoorbeeld. Uh, uh, ze, ze kwam vroeg voor een break, voor ze liep uit naar 5-2. Toen had ze zelf mochten ze serveerden. Ze had 4 matchpoints in die game. Het werd 40 gelijk. En ze slaat 2 dubbele fouten. Ze is de game kwijt. Het wordt vervolgens 5-4, omdat uh, Azarenka haar tegenstander uh, de, de service houdt. Ja, en dan wel haalt ze hem uiteindelijk binnen. En dat is dan wel weer het knappe van Maria Sharapova, dat moet je zeggen. Dan heeft ze bij 5-2 die matchpoints verspeeld. Dan heeft ze daar dubbele fouten geslagen. Dan komt ze op 5-4, dan serveert ze weer voor de wedstrijd. Ja, en dan slaat ze vier keer in de eerste service erin... en pakt ze de game uiteindelijk op love en daarmee de partij. Dus dat is dan wel weer knap. En dat was dan net het verschil in deze partij. Dat Sharapova de fouten maakte op het moment... Ja, dat het niet echt heel veel kwaad kon. Ja, die break had er natuurlijk uh, fataal kunnen worden. Of die, die re-break, zeg maar. Maar goed, dan bij 5-4 mag ze serveren En dan doet ze toch wat ze moet doen, dan tilt ze de niveau nog ietsje omhoog. Ja, en dan serveert ze hem gewoon uit met vier raken eerste services en trekt de partij naar zich toe. Ja. En dat is wel, dat is, dat is wel ontzettend knap. En dat is nou juist het verschil tussen in de finale staan en uh, blijven hangen in de halve finales. Vielt gekruid nog mee? Of niet? <laughs> ja, je weet. Ik heb me daar inmiddels bij neergelegd, Robert. Je weet het. En je kan je er uh, aan gaan storen. En dat heeft niet zo heel veel nut. Want zolang de WTA, de tennisorganisatie niet ingrijpt. Of de umpire niet ingrijpt. Of wie er ook maar in kan grijpen uh, ingrijpt. Ja, uh, zullen we ermee moeten leren leven. En uh, ja, moet de tv maar ietsje zachter. Of de radio. Of de het uh, uh, De finale, uh, Williams Sharapova. Nou dan, dan als ik jou net over Williams hoorde praten, dan uh, wordt dat ook een appeltje eitje. Ja, nou ja goed, het, het is natuurlijk wel een andere wedstrijd, andere omstandigheden. Een finale die natuurlijk uh, iets meer beladen is dan een halve finale. Maar ik zou inderdaad niet weten wie deze Serena Williams moet stoppen. Dat hebben we de afgelopen weken al geroepen omdat ze vier toernooien hiervoor gewonnen heeft. Uh, Rome, Madrid, grote finales op gravel, Daar knalde ze Azarenka eraf, daar knalde ze Sharapova er in de finale af. Uh, geen kans. Ze stormt hier werkelijk waar door, het, door het toernooi heen met heel goed tennis. En is veel constanter uh, dan, en vooral de service ook van Serena Williams, dat kan wel eens de doorslag gaan geven. Veel constanter dan Maria Sharapova. Het is een andere wedstrijd, maar als, als Williams deze lijn doortrekt... en dit spel kan laten zien wat ze vandaag liet zien... als ze dat in de finale kan laten zien... Mm. Ja, dan, dan is er absoluut geen kruid tegen gewassen tegen deze vrouw. Mm. Dit is oorkategorie. Dit is, dit is, uh, de mannen morgen halve finale. Djokovic, Nadal. Uh, we spraken elkaar eerder deze week. Toen zeiden we al van ja, dat is eigenlijk de finale. Een partij om enorm naar uit te kijken. Uh, maar die wordt nu als eerste geprogrammeerd. Dat vond ik wel op, op, op, opvallend eigenlijk. Ja, dat vond ik ook wel. Um, de, de Ferrer en Tsonga, de andere halve finale, die hebben natuurlijk een dag extra rust gehad. Hè? Nadal en Djokovic mm. hebben gisteren nog gespeeld, maar gelukkig allebei gespeeld. Dus de, dat ze allebei wat minder rust hebben omdat ze morgen al om één uur moeten beginnen, dat geldt gelukkig dan voor allebei. Um, aan de andere kant kun je ook wel weer zeggen, nou nu weten ze in ieder geval dat ze om één uur moeten beginnen. Daar kunnen ze hun hele voorbereiding op afstemmen. Tsonga en Ferrer moeten maar kijken hoe lang de partij daarvoor duurt. Nee. Maar als je bijna hoort, ik hoor jou niet meer. Dus uh, je bent weg. Maar goed, Bas is er dan altijd nog. Want het is uh, hartstikke spannend. 2-2, Nederland-Duitsland in Israël. Jeugd EK de laatste uh, vier minuten. Hopelijk nog één goaltje voor Oranje, Bas. Ja, bijna was hij er al. Via ver-invallen aan de kant van uh, Nederland in het elftal gekomen... Voor uh, Ola John en Maher die gingen eruit en toen kwamen hij en Depay in het elftal. Voorzet vanaf de rechterkant van Van Ginkel kwam op het hoofd van Vermaak. Maar ik had de indruk dat hij eigenlijk een beetje in de weg werd gelopen door een van zijn ploeggenoten. Het niet vol tegen de bal kon klappen. En de bal uiteindelijk overkopte. Ver nu opnieuw aan de bal. Halverwege zijn eigen helft onder druk terug naar Zoet die dan uh, ogenblikkelijk Duitsers op zich af ziet komen. De Duitsers, want ik heb gezegd... Mel zelf dan loopt naar achter in de tweede helft... en laat het zich vooral gebeuren... is verzeild geraakt in een vechtwedstrijd... en heeft dat voor het grootste deel aan zichzelf te wijten. Dat is allemaal waar. Maar de wijze waarop Duitsland zichzelf in de wedstrijd terug heeft geknokt... waarmee het positiespel van de Duitsers in de tweede helft... Uh, veel beter is gebleken dan dat in de eerste helft... daar is er ook wel wat voor te zeggen. En je kan je ook nog eens achter de oren krabben... dat je nu tot de conclusie moet komen... dat de B-talenten van de Duitsers... Want noemde dat rijtje al, wie er allemaal niet zijn met Gundogan en Götze en Royce en uh, Draxler. Dat die Duitse B-talenten, want van deze elf die nu in het veld staan, zit er echt niet één... staat er in het veld volgend jaar in Brazilië hoor. Dat die uh, het nu toch al een helft lang het Nederlands elftal moeilijk maken, zo niet onmogelijk. En van dit Nederlands elftal staan er straks in Brazilië toch echt drie, vier, misschien wel vijf aan de aftrap. Ja. En dat geeft toch wel te denken over het uh, krachtverschil tussen Duitsland en Nederland in algemene zin. Nogmaals, als het vlak voor of na rust 3-0 wordt voor Nederland... en dat had echt gekund, dan praten we totaal anders. Maar goed, balbezit voor Martins Indy. Bal op het hoofd, verkeerd weggekopt. Bal komt per keer aan de post terug. Bij een van de invallers aan de Duitse kant voor de voeten. Klemens, maar die krijgt de bal niet onder controle. Het uitverderen van Oranje is weer zwak. Namelijk weer met de ogen dicht en trapt maar een bal blind naar voren. Hoop maar dat een van de aanvallers er nog wat mee kan. Nou, dat lukt niet, omdat Rudi dit keer... Een keurig slot op de deur blijkt. En in de middencirkel de volgende paas alweer verstuurd. Naar de rechterkant van het veld. Daar komt Polter in balbezit. Dat is ook een van de eenvallers. Komt de bal voor de goal. Wordt ten nood verdedigd door Oranje. Weer levert dat meteen weer Duits balbezit op. Omdat het Nels elftal nu met bijna het hele elftal tegen de eigen 16 meter aankruipt. Dat betekent dat als je al een keer een bal in de buurt van de middenlijn krijgt. En het gevoel hebt dat je even adem mag halen. Dat niet langer duurt dan twee seconden. Want dan komt die bal weer terug zoals nu. En dan nu heeft eigenlijk Oranje het geluk. Dat de Duitsers vanaf de rechterkant via Zorg, een van de verdedigers, zo slecht paas, die raakt de bal verkeerd dat hij hem over de zijde trapt. En dan kan Oranje een in ingooien nemen en even ontsnappen misschien. Luc de Jong, Paas de Paai, Paas in één keer door. Dan moet een beweging komen vanaf het middenveld. Die is er met Van Genkel. Van Genkel, die moet hem erin schieten, maar die schiet hem er niet in. Omdat hij een fractie te veel tijd nodig heeft. En dan staat er uiteindelijk toch net een Duits been in de weg. Dat is het been van Janske. Dat is de linkervleugelverdediger van Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Die heeft aardige duels uitgevochten. Ook met Luc de Jong, zijn ploeggenoot daar. En die verricht hier uitstekend werk. Ten koste van een hoekschop dat wel. Maar als hij zijn benen niet tussensteekt. Dan bij wijze van spreken scoort Van Ginkel nu. Een hoekschop en die gaat erin. Via Leroy Fer. Die er dus al een keer dichtbij was met het hoofd. En het nu uit de hoekschop puntgaaf doet. Want ja dat hij kan koppen en dat hij de lengte heeft om dat ook te doen. Dat heeft hij in de Eredivisie meermaals bewezen. En uit hoekschop nummer 8 die het Nijl zelf dan mag nemen doet Oranje het op zijn Duits. Namelijk in de laatste minuut. 90 ste minuut loopt en Leroy ver, daar waar de Duitsers terugkwamen van 2-0 tot 2-2 en vermoedelijk ook nog wel hebben gedacht dat de 3-2 nog wel aan hun kant zou vallen. Ziet iedereen Leroy ver over het hoofd en zet hij Oranje in de slotminuut op 3-2. En valt het me wel op dat bij de Duitsers de verdedigers werkelijk allemaal stil blijven staan bij de hoekschop van de Oranje. Daar heeft men blijkbaar besloten dat de verdediger in een soort zone. Nou dat mag best. Maar dan moet je wel kijken dat eh, als er mensen van de tegenstander in je zone lopen dat je wat doet. En dat doen ze niet. Zo mag ver eigenlijk vanaf de penaltystip stip ongehinderd richting het doel lopen. Daarvan dichtbij zijn hoofd tegen de bal zetten. En zo heeft het er alle schijn van in de laatste minuut van de wedstrijd. De 90 zit er nu op. Er komen vier minuten extra tijd bij. Dat de goal van Leroy verder voor zorgt dat het Nel al deze wedstrijd alsnog naar ze toe trekt. En dat het alsnog met een sisser afloopt. Maar evengoed, nu al is het een wijze les voor koppot en zijn mannen. Het is 3-2, het is nog niet gedaan. En ik ben benieuwd wat de Duitsers nog kunnen. Maar verleiden sprak er ooit één. Zo is het. Goed, um, ja, nog vier minuten. In de tussentijd gaan we weer even terug naar Mark Brassen. Mark, we waren bijna klaar. We hadden het over Djokovic en Nadal... over het feit dat die partij eerder staat geprogrammeerd. Het heeft alles met de televisie natuurlijk te maken. Tsonga en Ferrer later op de dag. Even naar Djokovic en Nadal. Wat verwacht je van, van dat duel? Ik verwacht een, uh, nou ja, in ieder geval een, een, een mooi duel. Uh, gisteren spraken we elkaar ook. Toen zei ik al, ze groeien allebei in het toernooi. Ze groeien naar die absolute vorm, naar die topvorm die nodig is om uh, deze wedstrijd te winnen. Beide boorden vol zelfvertrouwen. Ik, uh, ik durf mijn geld er niet op te zetten. Ik denk dat Djokovic misschien iets in het voordeel is, maar ik, uh, ik, ik hoop op een, op een, op een keiharde vijfzetter. Oh. Ja, nou goed, we gaan het zien morgen. Het wordt in ieder geval een uh, duel, om, of het is in ieder geval een duel om naar uit te kijken. Uh, voor Tsonga geldt dat natuurlijk precies hetzelfde: met de hele natie op zijn rug tegen Ferrer. Hoe liggen zijn kansen? Ja, zijn kansen, ja, die schat ik wel uh, Schat ik wel hoog in. Ferrer toch een speler die, ja, net als met uh, Iranië, uh, niet echt de wapens heeft. Tsonga heeft dat wel, goede service. Tsonga gesteund door het uh, publiek. Ja, Ferrer uh, altijd tot de halve finale. En daar houdt het dan een beetje op. Hij mist net dat kleine beetje extra om een keer in die finale te komen van een, uh, van een Grand Slam toernooi. En Tsonga heeft dat extra beetje wel. En zeker in eigen land. Dus ik denk dat Tsonga in, in, in vier sets uh, die wedstrijd naar zich toe gaat trekken. Mm. Ja, goed dan wordt het Tsonga Nadal of Tsonga Djokovic. Ja. Goed, uh, dankjewel Mark. Morgen gaan we het zien. We gaan weer even naar uh, Bas Stigler, die slotfase. Laatste minuten, Duitsers en Nederland voorstaan. Ja, nou, er is de laatste jaren veel gezegd... dat uh, Duitsers zo zeker voetballen als Nederlanders. Nou, hebben wij de akelige gewoonte op avond. als je het vanuit het perspectief van onze oostenburen ziet... dat wij dan scoren in de laatste minuut. Dat deed Leroy Ver. Daardoor is het 3-2 voor Oranje. Dat dus na een uh, halve wedstrijd makkelijk met 2-0 voorstond. Niets aan gestolen. Maar in de tweede helft moest zien dat de Duitsers sterker waren op werkelijk alle fronten. En terugkwamen tot 2-2. Daar was ook niets aan gestolen. En eigenlijk uh, leek het daarop wel uit te draaien. Maar ver uit een hoekschop zet dan toch zijn hoofd zo krachtig tegen de bal. Waarbij ik al heb gezegd. Het vindt echt verbazingwekkend hoe slecht daar door de Duitsers verdedigd wordt. Want het doet echt letterlijk niemand wat. Iedereen staat daar voor zich uit te kijken. En zo is het wel heel makkelijk binnenlopen. En nu terwijl de scheidsrechter nog maar eens zegt dat er wat haast gemaakt moet worden. doet Ricardo van Rijn dat uiteraard niet. De rechts-back die ver op de Duitse helft een ingooi gaat nemen. En de bal aflevert bij misschien wel de matchwinner. Ver. Die een ongelofelijk plezierige avond zo beleeft. Natuurlijk zal ook hij de peer erin hebben dat hij niet speelde vanaf het begin. Op dat middenveld waar natuurlijk Strootman en Maher sowieso zouden spelen. Dat wist iedereen. Was het derde plekje voor Klaasie. Of toch voor Van Ginkel. Dat bleek het uiteindelijk te zijn. Maar natuurlijk heeft hij ook ver gehoopt dat hij daar zou spelen. Dit is dan in voetbaltermen wel een mooi visitekaartje. In ieder geval te laten zien dat je er bent. ...om wie weet normaal gesproken de winnen te maken in deze wedstrijd. Ruiken de Duitsers nog een kans, maar moeten ze snel zijn. 45 seconden nog over van de 4 minuten extra tijd. Oranje leidt 3-2, ver verroovend een bal op de verandelijke helft. Verspeelt hij even snel weer, omdat het daar simpelweg te druk is. Strootman moet de achtervolging in inzetten om het Duitse counter in de kiem te smoren. De Duitsers komen nog, maar niet voor de goal. Althans, niet met bal en al en in ieder geval niet samen. Want de voorzet vanaf de linkerkant komt wel in de buurt van het doel van Zoet. Daar komt ook wel Patrick Herman... Maar uh, ja, de twee ontmoeten elkaar niet. Bal en speler. En dan is het voor de doelman allemaal niet zo ingewikkeld meer. Zoet laat de bal rustig lopen en kan een doeltrap gaan nemen. Steekt nog maar eens naar een van de officials, bijna verontschuldigend zijn vinger op en zegt: ja hoor, ik maak echt haast. Je kan me geloven. Op een mooie blauwe ogen, met nog 7 seconden, gaat de scheidsrechter precies op vier minuten fluiten of laat hij het nog even gaan. Als een heel zelf al via de paai, een van de invallers nog eens een aanval opzet. Die draait weg van twee Duitsers. Maar loopt zich dan stuk op de derde verspeelt de bal. Maar dan zegt de, de scheidsrechter Ivan Bebek uit Kroatië het is klaar. Leroy Ver wordt de matchwinner. Terwijl eigenlijk niemand daar nog rekening mee hield dat dat nog zou gaan gebeuren. Maar het gebeurde wel. Het Nederlands elftal, jong oranje, verslaat de Duitsers 3-2. Goed, dan uh, gaan we uh, richting uh, het uh, oranje, het grote oranje. We gaan naar Dirk Kuits. Uh, Zometeen gaan we ook praten over de ontmoeting... maar dan in historisch perspectief, om het maar zo te zeggen. Uh, voor het vertrek van Nederland zelf dan naar Indonesië... hebben we met Dirk Kuits een seizoen bij Fenerbahce doorgenomen. En bij de Turkse club bleek hij afgelopen seizoen belangrijk. Bovendien is Kuits topfit. Bij Oranje speelt hij niet veel en dat valt eigenlijk tegen. Hij had wel op meer speelminuten bij Oranje gerekend. Jawel, maar ik heb hier een rol die, uh, ja, die, die heel anders is als uh, de voorgaande cyclus van het uh, Nederlands elftal. En het uh, is soms moeilijk, maar het, het, het fijne is dat de bondscoach wel vanaf dag 1 heel erg duidelijk naar mij is toegeweest. Ja, en dat betekent uh, niet spelen, maar uh, praten met anderen? Nou ja, ja, accepteren in een bepaalde rol en proberen een voorbeeld te zijn uh, ja, voor, uh, voor, voor met name jongens die, uh, ja, die net beginnen of er net bij komen. Maar natuurlijk probeer ik ook mijn rol uh, in het veld te vergroten. En ja, daarvan moet ik de bondscoach zien te overtuigen. Betekent dat ook al dat jij eigenlijk al weet dat je meegaat naar Brazilië... omdat je die rol hebt? Ja, ik denk dat niemand 100% zeker is van, van, die, van die rol. Ik denk dat je je elke keer weer uh, opnieuw moet bewijzen... opzichte van de bondscoach. Maar ja, ik heb buiten het feit uh, uh, dat ik uh, op het veld uh, een rol kan spelen... ook, ook buiten het uh, veld een, een rol. Ja, want als jij... Jouw vergelijking met Hunterlaar. Hunterlaar is er nu niet bij. Niet zo goed seizoen gehad ja. en zo. Maar jij bent er gewoon altijd bij. Ja, nou, het is wel, uh, wel een feit ja, dat ik uh, volgens mij elke wedstrijd tot nu toe erbij ben geweest. Ik ben in, uh, alle, alle Interlands uh, van, van, uh, van Gaal zeg maar, uh, op dit moment erbij geweest. En, uh, ik denk dat het ook belangrijk is voor iemand die uh, de rol van uh, reserveaanvoerder heeft. Ja, praat jij, want ik zei net een beetje van uh, praten met spelers. Praat jij dan nog veel met spelers? Nou, ik vind het sowieso wel fijn om elkaar zeg maar, na een periode dat je elkaar niet gezien hebt, om, om contact met elkaar te houden. Maar, je maar dat is wat anders dan? Ja, uh... Maar je probeert natuurlijk wel, met name jongens die er net bij komen of uh, die uh, zeg maar, uh, voor het eerst gaan, gaan spelen, dat soort dingen. Ja, je probeert ze op hun gemak te stellen, je probeert ze wat dingetjes bij te brengen. Uh, maar ik moet zeggen dat deze groep, uh, denk ik, wel heel jong is, maar ook wel uh, eigenlijk een bepaalde ervarenheid uitstraalt. Ja, ja. Hoezo? Nou, dat, denk ik, dat blijkt wel uit het feit uh, de resultaten die we gehaald hebben. We zijn met een hele jonge groep begonnen. Een uh, uh, hoop, hoop nieuwe jongens. En die hebben het gelijk, eigenlijk gelijk goed, uh, goed opgepikt. We begonnen tegen Turkije gelijk met winst. En daarna hebben we eigenlijk alle wedstrijden gewonnen. Ja, en dat vind ik van een bepaalde volwassenheid getuige. Ja, ja. Hou je dan jouzelf voornamelijk bezig met spitsen en, uh, en aanvallers? Of maakt het dan niet uit in die rol van jou? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk uh, ja, dat ik dusdanig ervaring heb dat ik gewoon met, met alle jongens uh, goed overweg kan. En maakt maar jij zegt niet... ook tegen een verdediger: uh, dat kun je beter niet zo doen? Nou, om een voorbeeld te noemen, heb je, uh, ik bedoel, sta ik bijvoorbeeld vaak in de trainingen tegenover uh, de Vrij. Nou, ja, die, uh, die is er dit jaar uh, bijgekomen. En wij hebben het dan wel eens over hoe spits bewegen, uh, hoe ze kunnen anticiperen in de lucht, waar je op moet letten als verdediger. En, nou goed, dat zijn interessante gesprekken, want ook als spits kan je denk ik een verdediger veel bijbrengen. Omdat je zelf natuurlijk altijd denkt als spits. Maar vertel je hem dan wat nieuws? Ik denk het wel, want uh, nou goed, we hebben een paar keer hebben gezeten en ook gesproken en ook tijdens trainingen situaties gehad. Ja, en die overleg je met elkaar. En dan zeg ik gewoon waarvan ik denk dat het het beste voor hem is om in een bepaalde situatie op zo'n manier te reageren. Ga je dat ook echt zitten? Ga je in een hotel dan de vrije? Ja, dan We gaan nu even euh... zeggen hoe dat zit? Uh, uh, zeg maar, uh, uh, de situatie van de speler, met name bij Nederland zelf, is toch vaak dat je heel vaak vrije tijd hebt en rust. En, en, en om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken... dan zijn er wel momenten om dat te bespreken. Ja. Ja, vanuit Jakarta was dat Derek uit in gesprek met Bert Maalderink. Nederland morgen dus tegen Indonesië daar in Jakarta. Die wedstrijd is, een, is natuurlijk een bijzondere interland... vooral vanwege de historische banden tussen beide landen. Voor 1949 heette Indonesië nog Nederlands-Indië... en was het onderdeel van de Koninkrijk der Nederlanden. De bel vanmorgen wordt gezien als de eerste interland... tussen de oude kolonisator en de voormalige kolonie... Maar de grote vraag is, is dat wel zo? En als we dat willen weten, dan bellen we natuurlijk met Jurrit van de Voren... Uh, sporthistoricus uh, van geboorte. Dag Jurrit, goedenavond. Goedenavond. Ja, in de archieven uh, is een interland opgedoken, heb ik begrepen... ...tussen Nederland en Nederlands Indië. Wanneer? Ook... En hoe zit dat precies? Het is ook een heel mooi rond aantal jaren geleden... ...want het was in juni 1938, dus echt 75 jaar geleden... ...dat in het Olympisch Stadion in Amsterdam werd gespeeld... ...tussen Nederland en Nederlands Indië. Hmm. Uh, in, in het kader van wat? Dat was omdat in dat jaar het WK voetbal werd gehouden in Frankrijk. En het is een leuke triviant vraag. Het Nederlands Elftal speelde één wedstrijd. Dat is toen uitgeslagen. Toen werd het de helmen twee keer gespeeld. En waarom was dat? En dan die tweede keer was omdat Nederlands Indië ook meedeed. En die had zich geplaatst omdat alle tegenstanders voor de kwalificatie zich hadden teruggetrokken. Dus ze hoefden geen kwalificatiewedstrijd te spelen. En zodoende konden ze de lange reis naar Europa maken. En dus waren ze toch al in de buurt. Ze waren uh, besteld voor in Frankrijk een wedstrijd tegen Hongarije een van de grote kansen hebben ze om het WK te gaan winnen. Mm -hmm. En aangezien ze toch in de buurt waren. Organiseerde de grote voetbalbobo van die tijd, Karel Lotsi, tijdens de Olympische dag in het Olympisch Stadion de wedstrijd tussen Nederland en Nederlands-Indië? Ja, ja, Nederland verloor toen met 3-0, want je volgens mij. In de verlenging ja. Klopt. Ja, ja. Allebei de ploegen lagen er maar één wedstrijd uit. Want de Nederlands-Indiërs waren er volkomen kansloos tegen de Hongaren. Die één helft zin hadden en na 6-0 dachten, nu is het wel wel voldoende. Het ja. bleef 6-0. En zodoende als ze snel weer terug waren in Nederland, daar was ook al rekening mee gehouden. Want als één van die twee door was gegaan, hadden ze de wedstrijd niet eens kunnen spelen. Want het WK was er nog niet afgelopen. Maar dat kon dus wel. En zodoende werd Nederlands-Indiër nog een keer gruwelijk verslagen. En toen met 9-2 door ja. Nederland. Ja, maar hoe bijzonder uh, was dat? Dat grote Nederland dat tegen hun kolonie speelde? Het is natuurlijk wel bijzonder, want om een voorbeeld te geven, in 1928 waren de Olympische Spelen ook in dat stadion in Amsterdam. En daar had Nederlands-Indië heel graag aan mee willen doen. Het had ook al een Olympisch comité opgericht in 1923. Er bestond zelfs een paar nou, elftal in 1921. En er werd geld verzameld om naar die Spelen in Amsterdam te gaan. En het NOC vond het goed en het IOC vond het goed. Maar de Nederlandse regering zei daar komt dus helemaal niks van in. Want dan gaan ze misschien wel denken dat ze onafhankelijk zijn. En dat is iets wat ze toch willen voorkomen. Dus die mensen gaan niet meedoen aan de Olympische Spelen. En daardoor zijn er dus helemaal geen uh, Nederlands-Indiërs... op de Olympische Spelen geweest. In ieder geval niet namens uh, hun, hun kolonie, zal ik maar zeggen. Het was politiek te gevoelig. Hm. Het is niet leuk als je als kolonie... Uh, of als, als moederland verliest van de kolonie... want dan word je toch een treur aan herinnerd... als je daar op bezoek gaat als koning of koningin... van, ja. oh ja, wij kunnen beter voetballen dan jullie, weet je ja, dat nog? Ja, ja, ja. Uh, tot slot, uh, de, hoe kijk jij dan nu in historisch perspectief... naar de ontmoeting die, uh, die nu plaats gaat vinden? Het is, uh, het is grappig dat het eindelijk eens gaat gebeuren en dat hierdoor ook weer wat aandacht is voor het onderwerp. En ik hoop dat de uitslag 4-4 zal worden. Want in 1938, na die 9-2 nederlaag, was er een. Uh in Indië, op Java, een radiocommentator die een praatje hield... en die zei, ik hoop dat deze twee landen ooit weer tegen elkaar mogen spelen... en dat zal in 1942 zijn, wist hij toen dat de oorlog uitgebroken zou zijn... en dat het dan 4-4 wordt. Dan wow. hoop ik dat dat morgen alsnog gebeurt... zodat hij na 75 jaar alsnog zo'n zin neemt. Ja, mooi. Dankjewel, uh, Jurrit van der Voren. Uh, de wedstrijd van uh, morgen tussen Nederland en Indonesië... zetten we in historisch perspectief. Jong Oranje, uh, dat probeert in Israël de gouden jaren... van het uh, vorige decennium te laten herleven. Nou, zo er op weg door die 3-2-overwinning op Duitsland eerder vandaag. Maar toen, uh, een paar jaar geleden, 2006 volgens mij uit, zijn hoofd, uit mijn hoofd... Uh, was het aan de hand van bondscoach Foppe de Haan. Toen werd er ploeg twee jaar achtereen Europees Europese kampioen. Daniel de Ridder was als vleugelspits een belangrijke pion. Hij uh, gaat in gedachten terug naar de succesjaren van toen... in de bijdrage van Edwin Cornelis. En dan is het nu afgelopen en heeft Oranje met 3-0 gewonnen van de Oekraïne. En haalt voor het eerst, sorry, in de historie, de Europese titel binnen. Een geweldig resultaat. Uh, ja, dat was een minder toernooi voor mijzelf. Ondanks dat ik een hele belangrijke goal had tegen Italië. Waardoor we uh, ja dat was wel, wel de, de goal waardoor we doorgingen naar de kwartfinale. Wie wilde u zojuist even in spanning? Met nog één minuut te gaan, stond het 1-0 voor het Nederlands elftal onder 21. Het bleef 1-0. Daar kunnen we u mee geruststellen. Doelpunt, Daniel de Ridder. We moesten winnen en uh, ik viel in en scoorde met mijn hoofd. Oh ja, uiteindelijk waren we niet ongelukkig met die goal. Uh, we zijn de enige echte voorzet van Kastelen. En de Ridder, die volgens mij een antikoper is, die komt er in. Dus dat was natuurlijk wel heel fijn, maar het staat me minder... Fijn bij dan het tweede toernooi, omdat ik het tweede toernooi veel beter speelde en, en, en uh, meer heb bij kunnen dragen met drie assists bijvoorbeeld in de finale. De ridder moet dan de actie maken om eventueel een uh, aanvaller te vinden. Hij vindt ook een aanvaller. En daar is het eerste doelpunt. Jawel, het is uh, Bakal die scoort voor Oranje. Wat ja, was gigantisch. Uh, uh, we zaten echt al, ook wel in een, in een goede vibe uh, met, met z'n allen. En het liep lekker. Uh, die, die wedstrijd tegen Engeland was natuurlijk uh, nog net aan. Uh, met die penaltyreeks. Maar in de finale liep het eigenlijk al van minuut 1 wel vrij goed. Daniel de Ridder die hem naar binnen trekt, een slimballetje eroverheen geeft. Uh, Servers speel op buitenspel. Is geen buitenspel van de PSV Bakal. En toen ik die stift, of ja, een soort van voorzetstift op bakal gaf... toen wist ik dat het uh, wel eens mijn, uh, mijn dag zou kunnen gaan worden. En van de vier goals drie assists geven was natuurlijk uh, het achteraf gezien zeker een uh, prachtig gevoel. En zo leidt Jong Oranje met 1-0 en gezien het spel tot nu toe volkomen verdiend. Ja, wel zeker omdat we in, uh, in Nederland speelden met het uh, hele publiek achter ons. En uh, ja, we hadden wel een onoverwinnelijk gevoel vanaf dat moment. Ja. En Daniel de Ridder heeft uh, tegenover zich... Kolarov, bal wordt voorgegeven. maar voor de voeten van, de ridder, van de Baden, 2-0. Het is 2-0. Kijk, als je loskomt, en je. het is zeker in mijn geval zo, als ik me vrij voel, dan uh, zijn er dagen dat ik niet te stoppen ben. Dus <laughs> dat was wel zo'n dag, ja. Luigi Bruins, en hij is er blij mee, hoor. Uh, prachtige voorzet, goede voorzet van uh, de ridder, wel in het uh, doelgebied van de keeper. Dus zou je zeggen, keepertje, keepertje. Maar, uh, leuk, 4-1. Tweede... Uh, Kampioenschap voelde ik me lekkerder en zat ik inderdaad beter in mijn vel. Dus dat kan je vorm noemen, ja. Daniel de Rinner heeft het goed gedaan. Want hij heeft een aantal belangrijke voorzetten gegeven in het team van Voppedaan. Ontzettend intens. En met name ook wat ik net al zei. Omdat het in Nederland was. Dus het was echt een soort van thuis... Overwinning, een triomf voor ons eigen publiek. En uh, dat was gigantisch mooi om mee te maken. En nu is het afgelopen. En nu is Jong Oranje weer Europees kampioen. Oftewel, blijft Europees kampioen. We nou, namen de tweede Europese titel. Uh, ja, toen, toen kon ik echt kiezen uit uh, hele mooie clubs. Ik kom terug naar Ajax. Uh... Ik kon naar Celtic uh, en uh, dat soort uh, aanbiedingen waren. Uiteindelijk heb ik voor Birmingham City gekozen omdat ik met Steve Bruce, die er toen de tijd zat... en die helaas na drie maanden dat ik er had getekend weer vertrok. Maar daar had ik een heel goed uh, gevoel bij en die, die haalde me echt over. Ja, dat, dat heeft veel voor mijn carrière betekend. Van ja. zo trots als een pauw op zijn mannen. En terecht, want hij heeft er een mooi team van gemaakt. Die tweede titel is wel markant geweest omdat ik ook... Uh, ja, dat heeft wel een boost gegeven in die zin, ja. Jong Oranje wint met 4-1 en is Europees kampioen. Ja, Daniel de Ridder en zijn herinneringen aan Jong Oranje. Het is inmiddels vijf minuten over half elf. U luistert naar NMS Langs de Lijn. We gaan naar de Formule 1, voor we straks nog even naar de Diamond League kijken. Want zijn Bolt was niet heel genoeg vanavond en dat is uniek. Details later is de Formule 1 ook snel. Um, na uh, Monaco uh, strijkt het hele Formule 1-circuit opnieuw neer op een stratencircuit. Komend weekende, de Grand Prix van Canada in Montreal. Voor Guido van der Garde is dat een nieuw circuit. Hij kent het alleen van de simulator en als toeschouwer. Ja, ik was er vorig jaar en uh, ik kon helaas niet de vrije training doen voor Keatsom toen. Uh, dus dat was heel erg jammer. Het lijkt me een ongelooflijk heel gaaf circuit om, om te rijden. Maar uh, ja, dit is de eerste keer nu dit jaar. Vorig jaar was je testrijder bij Caterham. Het team waar je nu, waar je nu voor raced. Ja. En testrijder, ja, dat wekt de indruk dat je dan al heel actief bent. Maar je kon daar niet veel vorig jaar. Heb je daar last van dit jaar? Dat je het echt in de vingers moet krijgen? Of is het een kwestie van drie rondjes en dan hebben we hem wel? Nou, ik ben redelijk snel in, uh, in een circuit te leren kennen. Dus dat gaat op zich allemaal wel goed. Alleen het helpt natuurlijk wel als je op squeeze rijdt waar je vroeger ook gereden hebt. Als we terugkijken op het begin van het seizoen en ook op de discussies de afgelopen dagen... dan lijkt het maar om één ding te gaan. De banden. Nu zitten we op het punt dat Pirelli echt uh, zal moeten gaan ingrijpen... en ook al heeft gezegd, we gaan het anders doen. Daar ben je blij mee, uh, Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel blij mee is. Uh, misschien de topteams zoals Ferrari of Lotus niet helemaal... omdat ze daar gewoon uh, ongelooflijk goede auto's hebben... Alleen ons, uh, voor ons is het, is het top. Ik bedoel, over één ronde kunnen, kunnen de banden zich houden... en kan je een goede kwalificatie eruit er, halen. En de, de banden zijn dan best goed. Alleen de degradatie van de banden zelf naar, naar vijf tot tien ronden... Ja, dat is gewoon veel te veel. Je kan niet meer pushen. Je moet gewoon management doen in de race. en Dat is niet leuk. Heel houden. Ja. En iedere coureur, ieder team klaagt erover. Hè? Het gaat in de Formule 1 dit seizoen helemaal niet meer om snelheid... Het gaat om het heel houden van je materiaal, van je banden. Het onder de knie krijgen van de slijtage. Zolang mogelijk de zaak kunnen rekken. Ja, dat, dat was ook niet toen je aan Formule 1 begon, wat jij wilde. Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, als jij in de, te, in, de, in de race te horen krijgt naar ronde 2, ja, je, je moet iets langzamer omdat je de banden tekort rijdt. Ja, dat. Uh... Dat is niet leuk en uh, daar heeft iedereen op dit moment de problemen mee. En je wil natuurlijk uit de pits uh, vol gas knallen... en zorgen dat niemand voorbij komt of dat je naar iemand toe kan rijden. Dus ja, dat is, dat is, uh, dat is jammer. Maar goed, we zullen vanuit, vanaf Canada uh, kunnen we zien hoe we hoe ervoor staan met, uh, met de nieuwe banden. Hoe doe je dat eigenlijk, op cruise control rijden met een Formule 1-wagen? Want daar komt het eigenlijk op neer. Als een team zegt, doe even wat rustiger aan, want het gaat te hard... Ja, kun je dat uitleggen? Ja, dat is moeilijk. Ik bedoel, je moet, je moet gewoon op sommige punten van een circuit uh, moet je, je, moet je, je inhouden. En dat, dat zijn bepaalde stukken dat je meer uh, een, een soort V moet rijden. Dus heel laat remmen, auto goed omdraaien en heel rustig op het gas gaan. En snelle bochten ietsjes terug, uh, terugnemen. En uh, dat je niet zoveel op die banden kan leunen, dat is soms wel lastig. Guido van der Garde was dat over uh, de Grand Prix Formule 1 van Montreal van komende week einde. Uh, Louis Dekker uh, aangeschoven, Formule 1 specialist. Goedenavond, uh, Louis. Uh, even over die hele bandenkwestie. Klaagt Van de Garde nou omdat hij zelf zo langzaam is? Of, of is dit probleem eigenlijk voor iedereen? Nee, iedereen klaagt. Alle coureurs, alle teams, want ze worden er een beetje gek van. Het draait dit jaar niet in de Formule 1 om de snelheid, het draait om de banden. En niet alleen het banden heel houden, maar echt in grote woorden het managen van de banden. Oftewel. Zorg vanaf ronde drie dat je bepaalde rondjes rijdt... zodat die banden niet twintig rondjes volhouden, maar bijvoorbeeld dertig. Het gaat alleen maar om dat soort wiskunde bijna. En uh, ja, Formule 1-coureurs willen maar één ding. Die willen een pijlsnelle ronde rijden. En daar draait het niet om nu. Ja, De sport verandert dus eigenlijk. Maar als het een probleem is voor iedereen, wat is dan het probleem? Ja, eigenlijk is het geen probleem. Want je zou zeggen, als voor iedereen een probleem is... dan komt de beste vanzelf bovendrijven. Ja, Dat precies. is ook sport, hè? Ja, ja, ja er, zit, er zitten toch een paar haken en ogen aan. Uh, aan de ene kant gaat het hartstikke goed. Want wat wilde de autosport? Wat wilde de koepel? Wat wilde de Formule 1? Die onvoorspelbaarheid eraf. Dat gaat al terug tot de tijd van Schumacher. Schumacher in een Ferrari won altijd. Dat vond iedereen heel vervelend. Dat was slecht voor de kijkcijfers. Dus wat moest de Formule 1 worden onvoorspelbaarder. Wie kon daar een rol in spelen? De teams, oké, okay. maar zeker ook de banden. En zeker toen Pirelli instapte als bandenfabrikant... als enige in de Formule 1, hebben zij de opdracht gekregen... zorg voor excitement. Dat was het woord. Zorg dat er wat gebeurt op de baan. Nou, dat Dat's is gelukt. gelukt. <laughs> ja. Het is alleen volkomen doorgeslagen, want het is nu te onvoorspelbaar. En het draait niet meer om snelheid, het draait om iets anders. En dat is wel gevaarlijk, want Formule 1 hoort te gaan om snelheid... En de rest moet daaraan ondergeschikt zijn. Ja. Dus dat is een probleem. En voor Pirelli is het natuurlijk een heel groot probleem. Hè? Ja, want voor Pirelli is het geen reclame natuurlijk... als ze zien dat iedere race de banden stuk gaan. Waarom ga je in de Formule 1? Dan wil je laten zien dat je hele goede banden maakt. Ja, dan is het wel vrij problematisch... als jij jezelf afficheert als high-tech... En je bent in beeld met banden die na drie, vier, vijf, zes ronden helemaal naar de knoppen zijn. Hm. En dat kun je als kijker ook zien. En dat maakt het extra pijnlijk. Ja, en dus neem ik aan dat Pirelli nu uh, achter de tekentafel is gaan zitten... en heeft even gekeken wat is er mis met die banden. Ja. En hoe kan het anders? Ja. En dat ja. gaan ze dus invoeren in Montreal, zou je dan zeggen, als ze een oplossing hebben. Was het maar zo simpel, hè? Ja, ze gaan dat voor een deel doen. Uh, vrijdag, de vrije training dan gaat het gebeuren. Maar dan zou je zeggen, oké, okay, trek het meteen door naar met die, de race. Met nieuwe banden dus, begrijp ik. Ja, ja. ja, ja dan gaan alle teams met die nieuwe banden rijden. Maar het is nog niet zover dat we dat ook in de race gaan zien. In de race gaan we gewoon zien wat we de afgelopen races ook hebben gezien. Want ze hebben tijd nodig. En het zal nog wel een paar weken duren voordat ze die stap ook durven te zetten. Want voordat je nieuwe banden die er compleet nieuw uitzien... die compleet nieuw ontworpen zijn... voordat je dat helemaal in de vingers hebt... ja, mm. dat red je niet in een uurtje. Yeah. Dus we gaan nu wel op vrijdag dat proberen. Maar in het weekend, zaterdag, met name de zondag... zullen we toch weer merken dat het net gaat als in die eerste races. Met andere woorden, men begint snel. En daarna is er een drop-off. Dat is een prachtig Engels woord. En drop-off betekent die banden worden per ronde slechter. En dan is het maar aan de coureur om precies die ronde te pakken... dat die banden echt naar de knoppen gaan... dan moet je als een razende naar binnen... nieuw setje eronder en dan kun je zomaar op je concurrenten... Ja. vijf, zes, zeven seconden winnen. Want zo hard gaat dat. Ja, dus als je van Burning Rubber houdt... dan moet je komend weekend nog kijken... want het, de race erop kan het wel eens afgelopen zijn. Maar er speelt nog wat meer, met name bij Mercedes. Mercedes was vijf races lang de snelste. Wist er geen één race te winnen. Tot Monaco. Ja, En nu gaat het verhaal, en dat ga jij nu vertellen... dat dat zaakje een beetje stinkt. De, er is wel voldoende aan de hand, ja. Dit is een raar verhaal. Mercedes, Nico Rosberg, Lewis Hamilton... waren in kwalificatie, met name de afgelopen drie races... altijd de snelste. Starten dus ook vooraan. Pole position, eerste rij. En ook niet met, met, met 1.000 seconden, maar echt behoorlijk overtuigend. Dan is het raar, als jij als eerste start, dat je als twaalfde eindigt. Dan klopt er iets niet. Kortom, het was in de eerste vijf races van dit jaar volkomen duidelijk... dat Mercedes in de kwalificatie de snelheid had. Maar in de race ging er van alles mis. En dat leek aan de banden te liggen. Die auto vrat de banden op, simpel gezegd. Ze reden te snel, de banden gingen te snel. Ja, uh, ja het kan ook kapot. gewoon zijn dat die auto zo gebouwd is... dat hij harder is voor zijn banden, agressiever is. Hmm, hmm. uh, ja, is. Het is niet simpeler te zeggen als die auto vrat de banden op. Daar heeft Guido van der Garde overigens ook last van. Maar daar merk je minder, minder van omdat Van der Garde achteraan rijdt. Maar het valt op als de nummer één uit de kwalificatie... één pijlsnel rondje zet, daarmee iedereen op afstand zet... en het in de race niet volhoudt. Nou, dat is er nou aan de hand? Ja. Tot Monaco, want daar wint Nico Rosberg dan ineens. Hamilton wordt, wordt vierde, dus ineens zijn ze wel vooraan te vinden. En laat nou net een week voor Monte Carlo er een geheime test zijn geweest... met Pirelli in de hoofdrol en Mercedes in een bijrol... En hadden ze dat nou maar van tevoren uitgebreid gezegd... jongens, er is een test en het gaat helemaal niet hierom en niet daarom... maar we zijn bezig voor 2014, want bla bla bla... dan was er misschien niks aan de hand geweest. Maar het, ze, ze hebben het stiekem gedaan. En kijk, dan zeggen mensen 1 en 1 is 2. Mercedes is snel, kan het in de races niet. gaat geheim testen, een week later is de Grand Prix van Monaco... en kijk nou eens, ze winnen meteen de Grand Prix. Ja, voor alle duidelijkheid, het mag niet. Nee, nee. Het, en dat is nu ook de reden dat Mercedes is opgeroepen om zich te verdedigen bij een heus tribunaal, het autosporttribunaal van de koepel, de FIA. En ze moeten zich daar verdedigen. En de beschuldiging is het breken van de regels. En wat is dan de eerste straf die ze zouden kunnen krijgen? Dat kan alle kanten op. Maar uh, tot nu toe zegt iedereen, het zal niet zo'n vaart lopen. Ze zullen die, die zegen in Monaco niet verliezen de eerlijkheid gebied te zeggen, niemand weet het... want een geval als dit hebben we eigenlijk niet eerder gehad. Dus het kan alle kanten op. En misschien krijgt Pirelli wel de schuld... en is Mercedes maar gewoon, uh, ja, niet, niet de dader... maar degene die erbij betrokken is. Hm. Let wel, Pirelli mag dit doen... maar Pirelli heeft uh, een eigen Formule 1-auto... waarmee ze kunnen testen, maar die is een paar jaar oud. En Pirelli heeft natuurlijk grote problemen... en ziet ook zijn naamsbekendheid zijn imago met name zijn marketingplannen in het water vallen nu... Ja. En, en wil ook iets om beter uit die sport te rollen. Dus die hadden een team nodig. Nou, Welk ja. team had het meest problemen met de banden? Mercedes. Mercedes. Precies. 1 en 1 is 2. Ja. Alleen, helaas, werd het een affaire. Nou, hoe die afloopt, dat, uh, dat gaan we horen. Dankjewel, uh, Louis. Zondagavond om 8 uur is de start trouwens van die grote prijs... Formule 1 in Montreal. Inmiddels, Leon Haan, hier in de studio. Dag Leon, goedenavond. In Rome uh, vanavond uh, de kanonnen op de 100 meter in actie. We hebben er lang naar uitgekeken. Middelpunt uh, van de Diamond League wedstrijden. Uh, Usain Bolt, hij heeft verloren, heb ik al verklapt. Dat is toch wel onmerkelijk. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Hij uh, verloor met 100ste van de Amerikaan Justin Gatlin. Um, als Bolt verliest, is dat heel erg bijzonder. Want het is zijn tweede nederlaag op de 100 meter sinds zijn uh, fantastische race van 2008. Dan hebben we het over de Spelen van Peking. Mm. Ja, dat geeft aan hoe bijzonder het is dat hij hier uh, verliest in Rome. Aan de andere kant, hij verliest van Justin Gettin. En Justin Gettin is ook een geweldenaar. Is oud-Olympisch kampioen op de 100 meter. Werd de nummer drie in, uh, in Londen afgelopen zomer... En gaf toen 1600 ste toe op Bolt, die toen in een, een supergoede doen was. Hm. Maar ja, nu verliest Bolt. Kijk, het heeft natuurlijk nog geen gevolgen. Want het allerbelangrijkste voor Bolt is straks het WK Atletiek in Moskou. Half augustus. Hm. Maar ja, dit is een eerste speelderprik die Gatlin uitdeelt aan Bolt. En dat is goed voor de spanning. Ja. En zeker ook een bolt weer op scherp te zetten, want dat zal die zijn nu. Precies, precies. Hij weet waar die staat ja. en waar die hoort te staan, dat, maar dat wist hij natuurlijk al. Dan de 200 meter vrouwen, daar ook een verrassende winnaar? Ja, de Ivoriaanse Muriel Ahuré won van Ellison Felix. Laatst genoemde is de Olympisch kampioen. Uh, Auree liep uh, 22-36, nieuw nationaal record voor, uh, voor deze atleten. En ze won dik van Felix. Mm -hmm. ja, ook hiervoor geldt eigenlijk uh, dat uh, voor Felix natuurlijk uh, het allerbelangrijkste is uh, half augustus, dat WK. Uh, het verschil was groot, vond ik wel. En Aure, ja, die is vorig jaar echt doorgebroken. En, en die blijft geweldig goed lopen. Dus uh, wellicht dat we ook van haar veel gaan zien... bij dat wereldkampioenschap in Moskou. Met polstek hoogspringen uh, bij de mannen Olympisch kampioen... Renaud Lavinelli. Uh, nee, uh, in actie. Uh, die deed ook wat hij moest doen? Net niet. Kijk, het is een fantastische atleet. Want afgelopen uh, zaterdag won hij in Eugene. Dat was dus de vierde Diamond League wedstrijd. Vandaag was het de vijfde. En uh, afgelopen zaterdag bleek hoe goed hij is. Hij is ook Olympisch kampioen. Hij is uh, tweevoudig uh, Europees kampioen. Um, maar keer op keer gaat hij de strijd aan met de Duitsers. Dat was nu ook het geval in Rome. En in één keer was daar Rafael Holsdeppe... Uh, die sprong uiteindelijk over 5'91 ja, en uh, Lavillini net niet. Dus die werd de tweede, in dit geval met een hoogte van 5'86. Lavillini geklopt, uh, zijn vorige zegen in Eugene. Vorige week betekende ze 14e Diamond League zegen... sinds de introductie van uh, deze uh, wedstrijden in ja. 2010. Ja. En daarmee was dat toen een record. Uh, nu dus geen winst voor Lavillini, slechts tweede. Oké. Okay. Goed, wanneer is de volgende Diamond League? Volgende week in Oslo. Goed, horen we je weer. Dank je wel. Leon Haan was dat. Het is inmiddels uh, 22 uur 48. We gaan uh, praten over een uh, groots evenement... dat uh, vannacht gaat beginnen. De NBA Finals. Miami Heat en San Antonio Spurs Die gaan in een best-of-seven-serie uitmaken... wie kampioen wordt in de Verenigde Staten. Welke spelers mogen die felbegeerde ring... want die krijg je dan om hun vingers te laten glijden. Als we over basketbal gaan praten, praten we natuurlijk met uh, Mart Smeets. Dag Mart, even over die ring. Kun je uitleggen hoe die eruit ziet? Afreus. Je moet de sportschool in om hem te kunnen dragen. Echt waar? Ja, ik, ik ken een paar mensen die, die zo'n ding hebben. Uh, Daar durf je niet mee op straat. Wat? Want het, ja, hij is afzichtelijk. Hij is zo groot. Hij is buiten alle proporties. Kan je hem omschrijven? Ja, afreus is het beste. Bling, bling. Uh, niet mooi. En toch wil iedereen dat ding hebben. Ongelooflijk. Maar je, je ja. hebt, Het is een ring, maar je doet hem ook niet om je vinger. Je legt hem in een doosje. En waarschijnlijk vragen je kleinkinderen later opa, wat is dat? Ja, ja. die heb ik ooit gewonnen in een, in een, uh, in ja. een, in, in een finale. En dan moet je uit gaan leggen ja, wat dan als je is, geen ja. basketballiefhebber bent... wat dan zo'n finale is. Kun jij dat ja. proberen te beschrijven, wat het in Amerika is, die finale? Nou, sowieso is de NBA is de crème de la crème van het basketbal. En dan als je dat dan toespitst op de Pyramide Forum, dan kom je nu met de beste twee ploegen uit. Dus hier lopen kwaliteiten qua de beste profbasiskebel ter wereld tegenover elkaar. Ja. En uh, om daar te winnen, dat is, dat, is, dat is wel wat. Het is niet alleen maar uh, dat je die 82 wedstrijden... in het normale seizoen hebt gespeeld. Dan komt het play er nog overheen. Dus je moet je voorstellen dat de mannen die vanavond beginnen... die hebben al met voorwedstrijden erbij... 100 wedstrijden gespeeld. Dat is bizar, 100 wedstrijden. Dat is... Heel veel. Ja, dat het... is... Dat is, daar ga je aan kapot. Dat is, dat is één, op, één op drie dagen speel je een wedstrijd. Ja. En dan moet je in dat land wat zo onmetelijk groot is ook nog een beetje reizen. Wordt het een tactisch steekspel? Nee, het wordt een hele harde, meedogenloze, soms zelfs onvriendelijke strijd. Dat is het altijd geweest. Er geldt een regel in de finals. No blood, no foul. Dus geen bloed, geen fout, zeggen ze dan. Uh, no layups. Een layup geef je niet aan je tegenstander. Die begraaf je onder de derde rij uh, stallers. Uh, niemand passeert je zomaar. Je, dan geef je of een knietje mee of weet ik veel wat. Het is, het is heel ander basketbal dan het min of meer schabloon basketbal van, van de eerste 82 wedstrijden. Het gaat er nu om. En het is ook. Uh, ik heb het zelf. Mega, ik ben er wel eens geweest tijdens de finals. Dan zit je gewoon te kijken naar een soort van, van derde wereldoorlog. Allemaal fantastische atleten van twee meter acht die alles kunnen, die elkaar volledig naar het leven staan. En aan het einde van de finale wedstrijd omhelzen ze elkaar allemaal. En dan zeggen ze: Ja, yeah baby, you deserve it. En uh -huh. Dat is wonderbaarlijk. Is er één speler die eruit springt in deze finale? Dat weet ik niet, want hij moet nog gespeeld ja, worden. Ja, maar op, op, op vooraf. Dat je denkt van, nou, dat is, dat is een speler waar ik wel naar uitkijk... om die te zien. James bijvoorbeeld, ik gooi maar even een, uh, een balletje op. Le Le Le LeBron James is de beste buisjeballer van dit seizoen in de NBA. Dat, dat, is, dat is gewoon vaststaand. Maar wij mogen best uh, met enig plezier naar Tony Parker kijken. En ik zal je vertellen waarom. Tony Parker heeft een Nederlandse moeder. Daar beginnen we maar eens mee. Pamela heet zij. En Pamela is een woest gek wijf, waar ik ontzettend veel plezier mee heb gehad vroeger. En dan praat ik over zeker drie eeuwen geleden. Uh, ze is heel sociaal, doet heel veel voor arme mensen in Amerika. Allerlei inzamelingen, weet ik veel wat allemaal. En daar maakt ze gebruik van natuurlijk de, de ruime kas van haar zoon. Uh, maar het is een leuk mens. Ze komt uit de buurt van Leiden. Ze is een beetje model geweest. En ze kwam in de... Uh, jaren 70 kwam ze een Amerikaanse basketbal tegen. En die heette Parker. En die kwam in Nederland spelen. En dat was Tony Parker Senior. En die speelde in Haarlem bij Boeie Tony. En in Leiden bij Parker. En daar is Tony een kind van. Dus we zijn eigenlijk een beetje halve ouder van Tony Parker. Hm. We en, zijn vertegenwoordigd in de NBA Finals als Nederland bedoel Dat eigenlijk. mag je echt zeggen ja. ja. En er komt nog iets heel grappigs bij... En ik heb dat ook al bij NuSport uh, in een stukje neergelegd. De opvallende winkelhaak die hij in zijn wang heeft... die heeft hij gekregen door een beet van de hond van dokter Erik Jager uit Haarlem. <laughs> Op een mooie late lentedag beet die hond hem... omdat hij schrok van de kleine Tony Parker. Hm. Dus als we nou geen compassie met hem hebben, dan, dan nooit meer. Ik wil er nog een uithalen. Uh, uh, Tim Duncan, inmiddels 37 jaar. Leeftijd telt niet. Ervaring telt. Ja? Ja. Die man is fantastisch. Die is fantastisch goed. Je ziet die 37 jaar wel aan hem af... omdat hij de 100 meter niet meer in 10-4 loopt. Maar als je hem in 11-4 loopt en je neemt dan nog je hele ploeg mee ook... dan, dan is dat alleen maar winst. En Tim Duncan is van de Spurs, overigens. Een, overigens ja. Is een van de acht buitenlanders in de Spurs ploeg. Niemand heeft dat in de gaten. Tim Duncan is van de Virgin Isles... En eh, weliswaar vinden de mensen daar op de virginals... dat ze in dollars moeten betalen... en dat ze een beetje McDonald's moeten denken. Maar hij wordt eigenlijk als buitenlander beschouwd. En San Antonio heeft heel vaak veel buitenlanders gehad. Drie Fransen hebben ze, heel gek. Tony Parker speelt dus officieel als Fransman. Hè? Omdat hij geboren is in Brugge. Verwekt is in Nederland. Geboren is in dus in België. En daarna opgevoed in Frankrijk. En Tony Parker heeft ook nog twee broertjes. die buitengewoon aardig kunnen basballen. En die hebben in San Antonio iets van een sportsbar. En als je daar binnenkomt. dan hoor je alleen maar Nederlands praten. Want dat zijn allemaal mensen die weten hoe de connectie ligt. Ja. Dat is heel grappig. Ja, mooie Nederlandse link in ieder geval. Ja. Ja, de Spurs die zijn al een weekje klaar. Die kunnen eigenlijk alleen maar... Nee, die zijn uh, twee weken twee, klaar. Twee, nou, twee weken. Die hebben ja, een week het aan het training. Juist. Een week is goed, twee weken is verschrikkelijk. Want dan denk je dat je, dat je vakantie gehad hebt. Nou, je dat, hebt dus... dat, dat, dat is inderdaad mijn vraag. Want de Miami Heat had het heel erg moeilijk. Die zijn echt helemaal tot het uiterste dus moeten ja? gaan tegen de Pezers. Um, als je twee weken stil ligt... Je kan eigenlijk alleen maar een week trainen. Dan ben je uit je ritme. Ja, alles... Maar anderen zeggen, ja, je bent heel goed uitgerust. Ja, maar dat, de, de, de, de mening is nu, voor die oudere mannen, met respect gesproken... dus de Tim Duncans en Parker en Ginobili... Uh, is het goed dat uh, die rustpauze er is geweest. Want Ze hebben de batterijen kunnen opladen hm. en zo. Maar het is een algemeen gegeven dat als je meer dan een week stil ligt... Dan, dan komt er roest op je spieren. You become rusty, heet het ook. En ik denk dat dat het geval zal zijn. Dus Miami komt uit die enorme snoeiharde... ah, onpersoonlijke serie met uh, Indiana. Die zijn dus allemaal gehard en die zijn hyper. En de Spurs hebben twee weken alleen maar elkaar gezien... in de trainingszaal. Dat is niet goed. Hm. Hm. Dus dat zou een nadeel kunnen zijn. Er zijn mensen die blij zijn dat de Peesers het niet hebben gehaald... omdat we nu een finale hebben waarbij de grote jongens ook aanwezig zijn. En dat, dat een NBA-finale verdient alleen maar een finale met de grote jongens. Ja, maar dat zou denigrerend zijn ten opzichte van de Peesers. Als zij gewonnen hadden en die mogelijkheid, die, die hebben ze niet gepakt overigens... maar die was aanwezig, dan, dan hadden zij er een plaats gehad. De Peesers zijn niet zo slecht als iedereen dacht. De Peesers spelen alleen een soort afbraakbasisbal dat we niet leuk vinden. En zijn sterk als team. Zijn deze twee die nu in de finale staan... zijn dat teams die het moeten hebben van de individuele kwaliteit... of zijn het ook teams die juist uitblinken vanwege het feit... dat de individuen ook in het team uh, zo goed functioneren? Dat laatste geldt voor de Spurs meer dan voor de Heat. Kijk, LeBron James, daar hoef je geen vraagteken achter te zetten... alleen maar uitroeptekens. Dwayne Wade is goed. En dan is het de vraag, wat doet Chris Bosch? Uh, wat doet Mario Chambers? Wat doet de schutter uh, Ray Allen... Ze spelen die als ploeg. Uh, de Spurs zijn beter geëquipeerd als ploeg, denk ik. Maar ik hou het op de heat. Als, als je nu een pistool op mijn slaap zet, en dan zeg ik de heat in zeven. We gaan het zien. Ik hoop het. Dankjewel, Maarten. Hoi. Ja, want uh, Eindjoen uh, loopt al, dat hoort u op de achtergrond. Dus we moeten gaan afronden. Dan nog even de Ton Lokhoff is ontslagen als trainer van VVV Venlo. Volgens de clubleiding is er onvoldoende draagvlak om het Lokhoff verder te gaan. VVV degraderen dit jaar uit de eredivisie. En in de Dauphiné Libere heeft Chris Froome zijn favoriete rol... in de eerste bergetappe waargemaakt. De renner van Sky won de etappe... en staat daardoor nu ook bovenaan in het algemeen klassement. Froome versloeg bergop Alberto Contador. De Spanjaard werd op vier seconden tweede. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgenavond is er natuurlijk weer één. Net als dat er iedere dag een middenroge morgen is. Zoals ook nu. Dat wordt gepresenteerd vanavond door Chris Keijnen. Goedenavond. Dan kom je tot twee dingen. Two -plankers. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Voormalig vakbondsman Lodewijk de Waal. Hij werd op verzoek van de overheid commissaris bij ING. Waar ik heel hard aan ga werken, is aan een nieuw beloningssysteem... wat internationaal geaccepteerd zou moeten worden. Vorige maand nam Lodewijk de Waal afscheid van ING. Het is ook een wereld waarin bedragen omgaan die ik in tien jaar niet verdien. Hoe kijkt hij terug op de discussies over bonussen... en wat zijn zijn plannen voor de toekomst? Twee dingen. Morgenavond tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Moord in de Bloedstraat. Het boek voor de maand van het spannende boek. Een meeslepende true crime van Anniette van der Zeil. Moord in de Bloedstraat. Nu ook bij de Libris Boekhandel. In Limburg floreert de life science. Evenals life itself. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Turner, Van Gogh, Dix, Monet, Mondriaan, Citroen, Henket, KB, Hartfield en nog veel meer. Fundatie Zwolle is weer open.